Zeven uur. De Radio 1 Sportzomer. Tom van Teck en Tim Overdien. Kadima zit nog maar een paar weken in de Israëlische regering... maar nu houdt de partij, er heb je er mooi voor gezien. Over het hoe en waarom zo meer, net als ook honkbal. Nederland-Japan om zeven uur beginnen ze daar bij de Haarlems Honkbalweek. Eerst het NRS nieuws, u krijgt u van Martijn van Beek.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 HSBC, de grootste bank van Europa... wast miljarden dollars van Mexicaanse drugskartels wit... via filialen in Mexico en Amerika. Door deze operaties verdwijnen de drugsgelden... in de legale Amerikaanse economie. Dat zegt de subcommissie Binnenlandse Veiligheid... van de Amerikaanse Senaat. Die commissie houdt later vandaag een hoorzitting... waar directieleden van de bank verantwoording moeten afleggen. Met name de HSBC-vestiging in Mexico wordt op de korrel genomen. Hoewel het land een verhoogd risico kent... door de aanwezigheid van de drugskartels schieden controle op de grote financiële transacties ernstig tekort. Alleen al in 2007 en 2008 stuurde de Mexicaanse vestiging... 7 miljard dollar in contanten naar HSBC in Amerika. Het was daarmee de grootste exporteur van dollars naar de VS. Bij een bedrijf in Heiningen bij Moerdijk zijn Aziatische tijgermuggen gevonden. Dit exotische insect is schadelijk omdat het infectieziekten kan overbrengen. De zeven muggen werden gevonden bij een importeur van tweedehands autobanden. Hoewel de kans klein is dat deze muggen drager zijn van ziekte... neemt de Voedsel- en Warenautoriteit maatregelen. Drie op de vier wereldburgers hebben een mobiele telefoon. Dat meldt de Wereldbank. Het aantal mobieltjes is wereldwijd opgelopen tot zes miljard. In 2000 waren er nog één miljard mobiele telefoons in omloop. Volgens de Wereldbank is mobiele telefonie van groot belang... voor mensen in ontwikkelingslanden. Vooral daar groeit het aantal nieuwe aansluitingen hard.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 ANB Verkeersinformatie. Er is nog steeds veel vertraging op de A6 Lelystad richting Emmeloord. Tussen de afrit Urk en Emmeloord staat 5 kilometer file. Het zijn daar al de hele dag werkzaamheden en de weg is voorlopig nog dicht. Verkeer naar noord lenland kan beter uitwijken naar de A28. Als u al op de A6 zit, kunt u er nog af bij de afrit Urk... en daar een lokale uh, omleiding nemen. Op de A10 Zuid is het nog druk richting Amersfoort. Er staat voor het Amstel Business Park 4 kilometer file. En de A325 van Arnhem naar Nijmegen voor de Waalbrug 3 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Vijf minuten over zeven. De ene wielrenner vindt het doodeng. De ander maakt je juist hartstikke blij met een pittig stukje bergaf. Straks alles over de kunst van het afdalen. Gele truiddrager Bradley Wiggins had vandaag een ontmoeting met de pers op de rustdag van de Tour de France. Jeroen Wielaert zat in de zaal. Hier zijn Tom Hek en Tim Movedik. Eerst gaan we eens even honkballen en die houdt kamp derde wedstrijd Nederland-Japan, Haarlems honkbalweek. Geen regen, één keer gewonnen, één keer verloren en nu. Ja, belangrijke wedstrijd tegen Japan. Want er moet gewoon gewonnen worden. Uh, hele goede ploeg hier. Puerto Rico echt heel opvallend. Vandaag ook weer gewonnen van de Verenigde Staten. Had al van Cuba gewonnen. En dat zijn geen kleintjes. Uh, ongeslagen. Dus Puerto Rico, Nederland één keer gewonnen, één keer verloren. Het begon trouwens net wel weer even te regenen. En dat is zo jammer. Hè? Het is zo'n mooie sport uh, als het zonnetje schijnt. Ook als het zonnetje niet schijnt hoor. Maar met zon is het wat leuker. En het kan heel leuk worden in de eerste inning al voor Nederland. Want de derde hoek is bezet. Prachtige twee hongslag van Michael Duursma... Uh, uh, en hij werd zojuist verder gebracht op het uh, derde honk door Dwayne Kemp. En nu een van de beste slagmensen van Nederland in het slagperk. Op een linkshandige werper, een linkshandige slagman. Brian Engelhart, een man die de bal ook heel ver kan slaan. Overdekken. En nu de bal goed raakt. Hongslag meteen. Het eerste punt voor Nederland. En er is uh, pas één mannetje uit. Twee honkslagen al in de eerste inning. En Brian Engelhard, die uh, doet wat hij moet doen met de derde honk bezet van Michael Duursma. Slaat hij een hongslag en Nederland leidt meteen met 1-0. En we zitten pas in de eerste inning. Een regeringscrisis in Israël. Coalitiepartij Kadima stapt uit de regering Netanyahu. En dus gaan wij naar Jeruzalem, naar onze correspondent Monique van Hoogstraten. Wat was de aanleiding voor het opstappen uit deze regering, Monique? Het, uh, ja, het onderwerp wat hier uh, heel erg speelt, dienstplicht voor allen. Dus de vraag, moeten ultra-orthodoxe jongens uh, ook in militaire diensten of niet? En daarover... Uh, ja, is deze crisis ontstaan. Er liepen de gemoederen hoog op. Hoeveel weken hebben ze nou in die regering gezeten? Heel kort maar. Uh, negen weken, ruim twee maanden. Uh, en, en het, uh, ja, het, het, het opmerkelijk is eigenlijk dat de re belangrijke reden... dat Netanjahu deze partij, Kadima, een middenpartij in de regering had gevraagd... is omdat er een nieuwe wet moest komen die die dienstplicht uh, voor alle regelt... En uh, hij wilde daarvoor een brede coalitie hebben. Nu is het precies hetzelfde onderwerp dus waarover deze partij weer uit de coalitie stapt. Het, uh, het, waarom die nieuwe wetten moet komen. Het Hoge Rechtshof heeft bepaald dat er voor 1 augustus een wet moet liggen die de lasten eerlijk verdeelt. Op dit moment hoeven ultra-orthodoxen niet in dienst. Dat is ongrondwettelijk, heeft het Hoge Rechtshof gezegd. Nou ja, en daarom moet er op 1 augustus een nieuwe wet liggen. Maar had hij dan van tevoren met Kadima de afspraken niet helder gemaakt... of zijn er onderweg in die negen weken al, alweer wijzigingen in het plan gekomen? Ik weet niet waarop hij precies gehoopt had. Wat hij gedaan heeft, is zodra Kadima toetrad tot het kabinet... heeft hij een... Uh een commissie ingesteld, waar Kadima ook de voorzitter voor leverde. Die mochten een, uh, een voorstel doen voor deze wet. Uh, maar dat voorstel werd zo radicaal uh, ja, dat Netanyahu daar niet mee kon instemmen, Want hij zit ook met ultra-orthodoxe partijen in zijn uh, coalitie. En uh, zij kwamen bijvoorbeeld... Het ging over dingen als uh, ja, op welke leeftijd moet iemand dan in militaire dienst? Moet dat per se op zijn achttiende of kan je dat ook wat uitstellen, tot 324? Nou, dan zegt Netanyahu, die wilde dat graag. Kadima zei, ja, dat is, dat is onzin, want die ultra-orthodoxe jongens... die zijn dan allemaal allang getrouwd en die hebben al kinderen. Dus die gaan nooit naar dienst. Nou, over dat soort dingen zijn ze uiteindelijk uh, gestruikeld. Gaat die wet er dan nog wel komen? Mm, jullie vallen weg, misschien ik ook. De vraag is, gaat de wet er nog wel komen? Hoor je ons nu weer? Oh ja, nu hoor ik jullie weer. Uh, ja, dat is zeer de vraag. Netanjahu heeft eerder gezegd... als hij er niet komt voor 1 augustus... dan, uh, ja, dan vervalt ook de oude wet eh, die er nu ligt... die ongodwettelijk is. Dat betekent dat iedereen in dienst moet. Zover zie ik het zo snel nog niet komen. Netanjahu heeft op dit moment uh, gewoon nog een meerderheid. Hij had een brede, brede coalitie. Nou, nu heeft hij een, een, een gewone meerderheid. Het probleem is wel dat de partijen met wie hij nu regeert... ook mijlenver uit elkaar staan uh, als het om dit onderwerp gaat... Dus eh, er wordt al gespeculeerd over vroege verkiezingen. Dat is natuurlijk zeker niet voor 1 augustus. Hoe ze dit op de, in de tussentijd gaan oplossen, eh, dat is mij nog niet helemaal duidelijk. Maar er worden hier altijd oplossingen gevonden. Dat is mij inmiddels wel duidelijk. Mag ja, ga je daarover berichten, maar niet van hoge, Hoogstraten vanuit Jeruzalem. Dank je wel. Gaan we naar de Tour de France. Oogwaarschijnlijk kalm kijkt Bradley Wickens uit naar de slotetappes van de Tour. De Engelsman met de gele trui heeft vertrouwen in zijn Sky-team. Morgen komt de eerste echte klassieke Pyrenee-rit met de Obisque, de Tour de Aspin en de Piressourde. Vandaag gaf Wickens op die rustdag natuurlijk een persconferentie in Po. Pau, in Pau, Pau. En Jeroen Wielard was daar natuurlijk bij. Eén dag voor de etappe over de historische toppen... toont Bradley Wiggins zich vrij vlak over de heroïsche geschiedenis. Ze zijn er nog niet. Ze genieten van hun rustdag. Eigen heldendaden dan daarboven? Het wordt gewoon een andere dag in de Tour, zegt hij. Niet iets om met andermans dromen bezig te zijn. Niet echt, nee. Het is gewoon een in de Tour. Er is niet veel te Try not to get carried away with emotion and um other people's dreams, you know. It's all about performance and very businesslike at this stage. Haat hij of houdt hij van de toemel, Hij gaat omhoog zoals alle anderen. Het is moeilijk. Ja, it goes uphill like all of them really. It's very difficult to. De etappe is ook niet moeilijker dan anderen. Ze gaan verder als ploeg. Misschien iets om you over te zijn voor de anderen. I don't think it's any more difficult than any other stage we've done at to this stage, really. You know, I think we're in this position as a team for a reason. And that's perhaps something to be envied by a lot of other riders. So um we just continue what we've been doing all year really as a team. And um, yeah, so. Ze zullen wel zien. Hebben niet echt een plan. You know, we we hier sit here dag zitten en talk about scenarios, this, that and the other, but. We just see how it plays out on the road, you know, ultimately. As I said before, don't expect anything and then Niet not surprised really. Don't try and anticipate or whatever, so. Hij vindt het vreemd om in deze positie te zitten. Maar het enige wat telt is wat er gebeurt op de weg. Het lijkt wel alsof ze in een vis komt zitten. En daarin kijken ze uit um, naar de komende dagen. I find it a bit odd at times, to be honest. Um, And ultimately, as I said in really what matters is what happens on the road. And it's a bit like being in a goldfish bowl, you know. But um yeah, I just think we're just all looking forward to the next couple of days and I think a lot of us are all looking forward to getting Monday. And, you know it's been a long couple of weeks and a lot of attention and, um, but it's been great and we're in a fantastic position, so. Wiggins is zich niet echt bewust van de groeiende opwinding in Engeland. Ze zitten in hun bel met hun vaste gewoonten. Opstaan, eten, poepen, drinken, naar bed, masseren. Bijna geen tijd voor familie. Het is leven van dag tot dag, zonder te weten wat er elders gebeurt. Niet echt, really, nee. No. No, Ik denk dat we we're allemaal we're in een beetje een bubbel hier. Um, we zijn heel institutionaliseerd op dit moment. You know, all we doen is get up, eat shit, drink, um, ride, go back to bed, massage... Je you know, hebt family tijd om je familie te brengen. En dan. Het is next volgende, de volgende dag, really. En ik denk dat je zo of van alles wat er around the wereld gebeurt. Niet alleen in Engeland, maar voor de rest van de mensen in Australië of Australië. Hij heeft geen angst voor de laatste dagen. Het moet gewoon gebeuren, als elke dag in het leven. Wat is er te vrezen? Het is gewoon maar een wielerwedstrijd. Wat gebeurt, gebeurt. Ik niet echt iets anything. I think it's just a case of going out and just doing the performance. And that's all you can do every day of your life, really. You can't fear anything really. What is there to fear, you know? I mean, ultimately it's just a bike race. So we um, go out there, do what we've been doing every day of the year this year, and whatever happens, happens, you know? Zijn grote motivatie is om het best uit zichzelf te halen. nadat hij eerst dacht dat hij gefaald had als sportman. Daar zijn ze samen mee bezig gegaan. Dat zou mooi zijn om op terug te kunnen zien. Um, just to get the best out of myself really. I felt a few years ago, you know, I was I was failing as an athlete. I never really fulfilled my potential and I think the last few years with the right people around me I've um started to realise my potential and I think I think when you retire and you look back and you've done that, I think you can be incredibly satisfied with what you've achieved in your career. And you know, never look back and have any regrets that maybe I'd wish I'd done things differently or put a bit more in. So, I think, as in everyone in life, I think that's kind of what you, you always aspire to do. Als toerwinnaar zou hij het liefst terugkeren naar een normaal leven. Er zullen nu wel wat dingen veranderen. Het is wel leuk om erkend te worden voor een prestatie. Veel mensen in Engeland zijn beroemd zonder iets gepresteerd te hebben. At home. And I hope things stay relatively the same. Um I understand some things will be different but it's nice to be recognized for achieving something in life because so much of British culture is built up on people being famous for not achieving anything. And I think um it's nice in sport when people stop you in the street and respect you for something you've achieved and that's that's a that's a nice feeling. Bradley Wickens Julieart vanuit Po Elke dag van 10 uur ochtends tot 11 uur avonds. De Radio 1 Sportzomer van 2012. Ja hoor, we vinden je sexy. Rod Stewart. En die houtkamp Nederland-Japan stond 1-0. En het was nog niet over zijn je toen hè? Nee, 2-0 geworden. Wel de eerste slagbeurt voorbij. Maar Nederland leidt met 2-0. Punt gescoord, de tweede punt door Bastion. En nu uh, moet Japan aan de slag gaan komen op de Nederlandse werper Diego Mar Mark markbel En dat is een hele goeie. In ieder geval beter dan wat ik van de Japanners heb gezien tot nu toe. Nederland leidt met 2-0 tegen Japan. Radio 1, Sportzomerdoks. Verhalen vanaf de zijlijn. Wielrennen staat bol van gevaren. Zeker ook in de Tour de France. Met name het hoge bergte maakt regelmatig slachtoffers. En dat gebeurt dan vooral in de afdalingen. Met gewone snelheden voor die wielrenners van zo'n 80 à 90 km per uur. Dan suizen ze op hun dunne bandjes naar beneden. En dat is niet zonder risico, hebben we ook dit jaar weer bij tal van volpartijen kunnen zien. 2001 overkwam het oud rabelrenner Bram de Groot. Hij mocht dat jaar voor het eerst mee naar de Tour. Op de valreep was hij geselecteerd. Luister naar de kunst van het dalen. Als ik in de spiegel kijk, dan zie ik alleen nog maar een klein litteken aan de neus. En dat is het enige wat ik aan die twaalfde etappe in die Tour van 2001 heb overgehouden. En wonderbaarlijk. Verder helemaal niets. Dit is uh, een fotoboek dat ik gemaakt heb van, uh, van de Tour 2001. Nou, kijk hier uh, terug, nummer 52, uh, dat ik op had in die Tour. Eigenlijk was er uh, alleen blijdschap. Denk, je kunt alleen maar blij zijn. Je gaat naar, naar, naar de Tour. Ja, waar moet je bang voor zijn? Nergens voor. Op uh, het moment dat je daar misschien staat van... Uh, ga ik het wel goed doen? Uh, ja, ze nemen je toch mee uh, van de ploeg. Uh, aan de kopmannen, ze hebben verwachtingen. Ik denk dat meer dan de angst is van... ja, los je die verwachting in. En dan hier... Uh, oh, mijn zus... Uh... Die, die het rugnummer op de weg zelfs ge gekalkt heeft... en een groot spandoek gemaakt had met uh, Brommetje Die Grande. Schitterend. De Tour, dat uh, is één brok nerveusiteit uh, van 200 renners. Er staan zoveel belangen op het spel voor de sponsors. Iedereen wil van voren zitten en zijn kopman bijstaan... of zelf zo goed mogelijk rijden... Je krijgt in je oortje krijg je mee van jongens, zit vooraan, daar en daar. Maar ja, wegen die hier en daar smaller worden, zijn dus heel veel stress, vooral partijen. Dus die nervositeit, ja, dat, dat maakt nog weer extra wat, wat de Tour de Tour maakt. Ja, de Tour die begon voor ons natuurlijk al schitterend met de tweede etappe die Wouters uh, wint, de gele trui pakt... En dan vervolgens de achtste rit die die dekker wint. Dat was, je geniet, je wordt geleefd. Je zweeft gewoon op die ptiroorse wolk uh, door Frankrijk heen. Dat, het is gewoon een droom die je uitkomt uh, op dat moment. En toen kwamen de bergetappers eraan. En uh, hier de foto van uh, mijn ouders op op de West staan. Dat uh, was halverwege. Als renner was ik niet zo'n zo superklimmer, maar als daler, dat ging me toch goed af. Ik had zeker, uh, zeker wel lef wel in die afdalingen. In, uh, ik heb vaak wel van mijn ploegnoten gehoord van... Uh, het had iets rustiger gemogen in de afdaling. Ja, je voelt die wind langs je heen zuizen. Uh, die bochten vliegen voorbij. Ja, alles vliegt voorbij... Het is natuurlijk fantastisch om met die snelheden naar beneden te gaan. Hoewel ik zelf wel een beetje hoogtevrees heb. En daarom ook zelden over de vangrail kijk. Of, of het ervijn in kijk. Maar als je toch met zulke soort snelheden... tussen de 70 en de goed 100 een, een, een berg af kan gaan. Dat is toch schitterend. Goed dalen is zo min mogelijk remmen. Dus dat betekent dat je wel de, de bochten goed aangesneden moet hebben, van, van buiten naar binnen naar buiten. Let op eventuele voorgangers. Daar kun je ook heel veel van zien, van hoe een bocht eruit ziet. Het is die terugdraaiend, kun je hem goed nemen. Let op dat de voornatte plekken in de bochten, grind. Dat zijn toch wel dingen waar het mis kan gaan, allemaal. Je moet erbij blijven, bij die afdaling. En je mag geen moment van verzwakking hebben. Ondanks dat je eerst die vermoeidheid hebt door boven te komen op die berg... is die afdaling misschien wel gevaarlijker daardoor. En dan kun je eigenlijk wel zeggen dat je meer kapot beneden kan komen... dan dat je boven komt. Die concentratie, dat, dat vreet gewoon energie. De afdaling maak je zo gevaarlijk als je zelf wil. Ja, hoe harder jij hem wil nemen... Het is, is des te meer risico's je moet nemen. En, en hoe stuivarig ben je als je één keer een steentje geraakt hebt... en je hebt je wiel voelen slippen, dan, dan kan het om zeep zijn. En dan ga je als een krant, om het zo te zeggen, naar beneden. Dus het grootste gevaar zit hem uiteindelijk in in overmoedigheid. Dus, dus jezelf uh, overschatten. De eerste Pyrenee-etappe was de twaalfde etappe van Perpignan naar Axel Term. Onder fantastische omstandigheden reden door de Col de Joux op. Ik kwam daar boven mee met Michael Bogert en Maarten de Bakker bij de eerste, bij de eerste tien. We duiken daar naar beneden. Ja, wel een goed gevoel, we achter de ploeg van, van, van Lens Armstrong. Het ging heerlijk de ene bocht naar de andere bocht en het, het ging allemaal goed en totdat bij mij het, uh... ja, het beeld op zwart ging. Ja, deze foto uh, bedoel ik eigenlijk. Ja, de bocht. Ik, uh, ik ken hem niet meer. Het is een bocht naar links. Vangrail, rots, een ravijn, uh, een paar meter verder. Uh... Gewoon een honderd meter diep en ik lig, lig daar onder de vangreel. Een groot deel van ja, mijn shirt hebben ze al weggeknipt. Er uh, zit een nekbrace, allemaal slangetjes en deken boven mijn hoofd, mensen omheen, Koffertjes met service uh, medicaal, uh, bloed. Ja, allemaal beelden. Die beelden zijn maar niet op mijn netvlies gelukkig. Ja, en dan in het ziekenhuis, ja, ik kom daar binnen. Op dat moment word ik ook eigenlijk pas wakker weer of, of kom ik bij. En dan begin ik me te realiseren van dat je gevallen bent... en toch wel vrij ernstig uh, dat je niet meer hebt door kunnen fietsen. En dan, dan voel je wel de schaafplek. Uh, beginnen... Dat het begint langzaam te branden en, en alles. En, nou, in het ziekenhuis hebben ze uiteindelijk dan ook wel verteld... Dat, Afdaling, uh, dat ik gevallen ben. Uh, dat een flinke rots eigenlijk stond. En waarschijnlijk dat daar tegenaan gekomen ben. En dan, dan, dan slaap je daar een nacht in het ziekenhuis. En dan de volgende dag dan komen ze je zeggen... ja, je moet naar de oogarts. En dan ja, je, heb je toch wel schrik op het lijf. Je dus zou je ja, verdorie, ik zal toch ooit wel kunnen zien. Ik zal toch niet blind worden of zijn. Dat, dat is... ja... Dat gaat er dan wel door je hoofd heen. En dus ik ben ook echt dat bed uitgekropen, infuus naast me, meegesleept. Om te kijken van hoe het er, uh, eruit zag. En nou, aan de ene kant was, was eigenlijk helemaal opgezwollen. Ja. Een stuk of twintig hechtingen erin. En uh, ja, ben ik ben er enorm goed vanaf gekomen met op dat moment een hersenschudding. Dat heeft me nog wel een tijdje achtervolgd uh, in de koers ook. En ik heb ook eigenlijk geen idee van waarom ben ik uit de bocht gegaan of rechtdoor gegaan. Ik, ik, ik weet het niet. En ik hoef het eigenlijk ook nooit meer te weten. Het is goed zo. Ik weet dat ik daar gevallen ben. En dat het, ja, dat gebeurt uh, soms. En daardoor heb, ik, heb je op dat moment ook minder schrik gehad. Weer om opnieuw afdalingen in te duiken. Ja, inmiddels ben ik er dus bijna drie jaar gestopt uh, met fietsen en ik volg het nog. Ja, als ik ze zie gaan, dan is het toch altijd wel even nog weer van... Uh, au! En, en als het echt slecht afloopt, ja, dan, dan heb je toch even weer de, de schrik te pakken. En uh, dan denk je toch bij jezelf van... Dan heb ik toch enorm veel geluk gehad dat ik hier nog ben eigenlijk. Bram de Groot vertelde dat in de kunst van het dalen... gemaakt door Jorrit Brenninkmeijer. Ik hoor nog even Andy ja. En Andy, hoe staat het ervoor? Daar, Nederland tegen Japan. Nog steeds goed voor Nederland. Staat met 2-0 voor. Verdedigen nog geen problemen. Eerste helft, tweede inning. Nederland meteen weer honken bezet. Nederland leidt dus in deze belangrijke wedstrijd... want die moet gewonnen worden met 2-0... na anderhalve inning tegen Japan. En zo meteen na half acht aandacht voor cultuur in de Radio 1 Sportzomer. Frank van der Linden presenteert die cultuurzomer vanuit Studio Desmet in Amsterdam. Frank goedenavond. Hoi. Uh, wie zit er bij je aan tafel? Nou, laat ik een wedervraag stellen. Je draagt tegenwoordig toch wel een baard, hè? Nog niet? Nee, alle mannen die kaperen varen, <laughs> ah, moeten mannen met, met baarden, baarden zijn. zijn. Ja, Jan Pierre Joris en Cordeel. Die, die hebben baarden. baarden. Ja. ja, zo zit dat. En dus praat ik straks met de Bart Sido uh, Martens... Uh, ter gelegenheid van zijn nieuwe cd Suikerhart en Bitterzoet gehetend. in 1976 speelde Martens nog, geloof het of niet, op Pink Pop. Those were days, man. Later verdween hij in de vergetelheid en ging hij ja, eigenlijk gewoon naar de kloten. Maar hij is terug met een hele fraaie cd. Eerst het nieuws van half acht met Martijn van Beek. In Israël heeft de partij Kadima zijn steun aan de regering opgezegd. De aanleiding is het conflict over de dienstplicht voor ultra-orthodoxe Joden... Kadima en de Likud-partij van premier Netanyahu waren het oneens over een wet waarin moet worden vastgelegd dat Torah-studenten ook in dienst moeten. De coalitie houdt de meerderheid in het Israëlische parlement. HSBC, de grootste bank van Europa, was miljarden dollars van Mexicaanse drugskartels wit via filialen in Mexico en Amerika. Dat zegt de subcommissie Binnenlandse Veiligheid van de Amerikaanse Senaat. Alleen al in 2007 en 2008 stuurde de Mexicaanse vestiging 7 miljard dollar in contanten naar HSBC in Amerika. Een topman van de bank heeft, zijn, uh, uh, heeft gezegd dat hij zal opstappen. Bij een bedrijf in Heiningen bij Moerdijk zijn Aziatische tijgermuggen gevonden. Dit exotische insect is schadelijk omdat het infectieziekte kan overbrengen. De zeven muggen werden gevonden bij een importeur van tweedehands autobanden. De Voedsel- en Warenautoriteit neemt maatregelen. En op de eerste dag van de Vierdaagse in Nijmegen zijn 317 lopers uitgevallen. Vanochtend stonden 40.630 wandelaars aan de start van de 96e editie van het evenement. De meeste deelnemers waren rond twee uur binnen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws: De Radio 1 Cultuurzomer. Hier is Frank van der Linden. Sido Martens, hoe, hoe zou jij jezelf nou hebben geïntroduceerd? Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Probeer eens. Een muzikaal bedoel je of? Uh, anything Goes. Ja. De ambachtelijke liedje Smit uit Friesland. <laughs> die vroeger wat? Ja, die vroeger ooit in een hele bekende Nederlandstalige folkrockband uh -huh. heeft gespeeld. En die ooit in zijn leven vreugde, vreugde heeft ontleend aan? Aan verdriet. Ah, kijk nou zeg. <laughs> aan gelijk uh, filosofische diepten in. <laughs> En als ik je zou vragen, want ik hoor die gitaar natuurlijk al... om, om even een, ja, een klein gitaarloopje te laten horen... dat een, een, een mini-portretje, zelfportretje, in tokkelvorm is... Ja. Fungus, ooit. De Nederlandse folk -rock groep. Daarna een solo-carrière. Een nieuwe cd, zoals gezegd. Ja, bijna elk jaar een nieuwe cd. Ja, een ongelofelijke productie. Um, en dat, Manisch. Ja, en, en, en dat tussen alle zwarte perioden door. Mag ik het zo zeggen? Ja, nou, of na afsluiting van een hele lange zwarte periode. Ja, ja. Zullen we maar niet het lelijke woord comeback gebruiken? Want dat, dat is helemaal niet aan de orde. Comeback keert. Hier ja. nee, was het ook alweer. Ja. E eerst maar gewoon even um, wat er altijd doorklinkt in, in jouw muziek. Hè? Het, uh, het, het is muziek die zich ergens in dat scheidsvlak van folk en pop, jazz en luisterlied bevindt. Altijd liefde? Ja. Waartoe, waarvoor, waarheen om met de grote filosoof Mieke Mikkel Telkamp te spreken? Ja, maar dat is toch wat je, wat je gaande houdt, denk ik, in het leven. Klinkt allemaal zwaar, maar het is natuurlijk wel een rode draad door alles heen. Maar als ik de teksten lees, hè? ik vloerde jouw gemoed woord na woord. Het scheermes uit mijn mond had vermoord wat ooit liefde was. Ja. Jouw tere hart van glas. Dan denk ik, nou, als je het zo op zegt, maar als je het zingt, valt het wel mee. Hoor. Doe het, doe het. Hoe zing jij het? Nee, nee, ja, je doet het heel goed. Maar ik denk dan wel, poeh. Ja, dat is ook zwaar, ja. Ja, er zijn mensen die vinden dat ook te zwaar. Maar ja, het is wel wat ik op dat moment voel. Ik zoek niet om die woorden. Uh, het gaat meer intuïtief. En dan lees je het later terug. En ja, maar het is wel wat je op, op een bepaald moment kan voelen... in een relatie, in een, in een verhouding. In een, wanneer je voelt dat het... Nou ja, je kan soms best gemeen zijn zoals ik. En keihard en meedogenloos als de, de spanning maar hoog genoeg oploopt, denk ik dan. Mm -hmm. Maar nou hoor ik altijd, hè, dat, dat uh, leren de recensenten dat leert de docentje, dat leert uh, nou, iedereen die iets van kunst begrijpt... echt begrijpt, anders dan ik dus, hè, <laughs> je, dat, uh, dat je helemaal niet in die teksten... Uh, of nou gaat om romans of om ja, songs, één uh, op één mag zoeken naar autobiografie. Ja, ja. Het is natuurlijk wel. Je maakt mij niet wijs dat elke singer-songwriter niet ook autobiografisch is. Ik kan niet over, over niemandalletjes of, of andermans problemen zingen. Dat kan ik natuurlijk niet. Ik ga van mezelf uit. Ik ben, ben met mijn eigen bron. Zeg maar. En daar ontstaat het uit. Uit wat mij bezighoudt en, en, en, en wat mij met name pijn doet. Mm -hmm. Maar ja, dan doe je een ander ook pijn. Mm -hmm. Maar... Dus het ja. komt bij jou gewoon rechtstreeks uit je man? Ja, het, ja dat, dat, dit ben ik. Ja. Ik, hoef me, ja, ik hoef me er niet voor te verstoppen. Want waarom zou ik me anders voelen dan ik ben? Want dat maakt het alleen maar ongeloofwaardig. En zeker voor mezelf. Commercieel totaal oninteressant. Ja, die periode ja, die heb ik wel gehad. Dat ik uh, dacht dat ik het publiek moest behagen... ...door uh, te doen alsof... ...en door te proberen een, een, een hit te maken. Zeg maar. Kijk, toen ik uit Flunker stapte... ...kreeg ik van Negerham een uh, contract aangeboden... ...voor een solo LP. Toen wilden ze een soort Mike Oldfield van me maken. Dan praten we over 1975 <tomt> of zo. Bells. Ja, ja, maar uh, Mike Oldfield had een 16 sporen studio... ...in zijn kamer staan en die mocht er een half jaar... ...over een jaar mee bezig en ik mocht drie dagen... ...naar Heemstede <tomt> in de studio. En dan ja. moest in drie dagen klaar en één dag mixen. Ja. Hè, en toen speelde ik ook alle instrumenten zelf... ...behalve de drums, maar dat... Dat zijn gewoon niet te vergelijken dingen, natuurlijk. En ik ben geen Michael Field, ik ben gewoon Sidon Martens. Maar die ene hit die was wel ooit op een dag. Ja. Al die willen de kamer varen, moeten mannen met paarden zijn: Jan Pieter Joris en Corneille, die hebben Mag moeten mannen met paarden zijn. Kampiër, ik vier torens en Ja, zie dan, Martens. Je gaat dan door dat nummer praten. Wat onprofessioneel, nou toch? Nee, laat het dan nou helemaal draaien. Dat is goed voor de Sena en de Buurma Stembra. Ja, ik krijg, ik krijg nog steeds. Krijg, gewoon... van dit liedje krijgen we elk jaar nog wel. Uh... Ja, 30 euro, 40 euro, ook is niet precies. Nee, maar je, je staat het Oh, ja. dat zijn toch wel twee full price CDs van een de groep? Ja. Nee, maar dat gaat... Nou ja, dat is 74. Zo lang drukt dat nog door. Ja, ja. Kijk, we moesten met z'n vieren delen, hè? Funkus, Fungus, hoe heette die andere man in die band? We mogen ze best even... Nemen. Fred Pier, Pakvis en Kees Maat natuurlijk, hè? Dat een eerlijke naam ook. Dat is ja. gewoon een Friese poëzieman. Ja, maar ze ja, dus komen allemaal uit Verlading, hè? Dat is, dat is de, de baken van Furnish. Maak Firmus. het nou niet stuk. Nee, sorry. Maar ja. moet even snel vermelden. Sportsomer.radio1.nl voor uw reacties. U kunt ook twitteren. Hashtag... Een hoofdletter R een cijfer 1. En daaraan vast het woordje sportzomer. En u kunt ons ook live zien op de webcam, webcam via uh, de site van Radio1.nl. Um, Sido Martens, die, die, die hit, Fungus Varen. Welk, welk jaar is hier een cijfer? 74. Ja, en uh, wat was dat voor soort muziek? Ja, dat was volksmuziek, hè. En in de voetsporen van Fairport Convention natuurlijk. De grote Engelse folk rock. De grote Engel, ja. En daarvoor Pentangle, die eigenlijk folk al een beetje elektrisch gingen doen. En een beetje pop, folk, jazz, -acht, jazz en pop -achtige dingen van maken. Een beetje rock. Maar nou, en Fairport was natuurlijk wel toch het grote voorbeeld. Ja, en daar Fairport had de zangeressen die in ja. 1975 nog door de lezers van New Musical Express... werd uitgeroepen tot de beste stem ter wereld. Wie weet het niet, Sandy nee, Danny. Juist. Maar dat en niet te vergeten haar songstrijverscapaciteit natuurlijk. Tuurlijk, maar, ja. maar dat hadden jullie niet. Nee, we hadden geen zin idee. we hadden Fred Piek. <laughs> ja. Hoe kon dat zo'n succes voor worden, om het in goed nou, Nederlands nou, dat, te zeggen? Ja, maar dat is gewoon ook mazzel geweest. Dat, dat hebben we niet gedaan omdat we dachten van nou, dat, is een, dat, dat moeten we gaan doen, want dat is een hit of zo. Dat nee. ontstond gewoon. Ik ken het liedje niet. En Bij ons in Friesland werd het niet geleerd op school. Tenminste niet op mijn lagere zo. Maar Fred en de jongens uit St. Holland, die kennen het allemaal van de lagere school. Van mm -hmm. een zullig liedje. Net als hoog op de gele wagen... had je ook al die wilde te varen. Yeah. En toen hebben we dat opgepakt... omdat we graag Nederlandse dingen wilden doen. Zoals uh, Volendamse vissersliedjes. Nou ja, de gare Maar dat was, dan krijg je wel erg veel hoempa hoempa... en uh, Deutsche Duitse met grote bierpullen. Dat ja. idee krijg je dan. Omdat, de Nederlandse traditionele volksmuziek is toch heel erg geënt op, op, op de Duitsstalige volksmuziek. En wij, zijn, wij waren natuurlijk echt Brits georiënteerd. Dat liep lekker, waarom stopte je dan? Ja, kijk, ik woonde in Leeuwarden en, en zij, wij huizen allemaal in Vlaarding. Dus ik reisde ook helemaal gek met de trein, ik had geen rijbewijs. Dus ik, word, ik werd op een gegeven moment... Wij speelden vier, vijf keer in de week, soms twee keer op een dag. En we hadden één rody, dus je moest alles in de auto zetten. Uit de auto opbouwen, spelen, afbreken in de auto. En dan weer de hm. oefenruimte, dus... Ja, op een gegeven moment, we kwamen niet meer aan repeteren toen, en we moesten ook een opvolger komen voor die LP. En toen heb ik uh, anderhalve plaat heb ik meegedaan, de helft nog op die tweede, lief en de leid. En toen ben ik uitgestapt in, in goede harmonie, hoor. Ja, en dat was een, een solo-carrière. Je trapt ja. op in het voorprogramma van Cooder uh, en Lou Harris, Dan Cici. Uh, grote ja. namen in, in die tijd, en eigenlijk nog wel, maar oh god, punk, ja. Ja, ja. toen had ik in 1980 nog een Nederlandstalig LP uitgebracht. Nooit genoeg. Maar toen was al de punk in 1978, 1979 op komst. En toen gingen ook allerlei jongerencentra sluiten. Dus het hele circuit waar wij infloreerden... alle, alle, hoe heet het, alle gesubsidieerde Provadja-clubs en noem ze allemaal maar op. Dat ging allemaal sluiten. En daar kwamen ook allemaal andere bandjes voor. Ja, de smaak van het publiek veranderde gewoon. Ja. En ik ging halstarig door op mijn eigen domme manier... om te proberen... Uh, ik denk nou. Want zo zie je het, domme manier. Ja, ja. Maakt je ma zin eens af? Ik denk nou. <laughs> nee, ik hield mezelf gewoon voor te gek door te denken: van nou, ik, ik moet en ik zal. Op, met wat ik doe, zal ik groot succes hebben. Zo. En ja, je moet, niet meebuigen, je moet meebuigen met het riet, hè? Zegt mm. de Oosterse filosoof. Ja, ja. En dan anders knap je. En ja, uh, ja ik ging gewoon, daar, daar ging ik aan onderdoor. Aan dat. Uh, ja. Tegen, alle, tegen beter weten, maar proberen wat mijn eigen ik, ding wat, te doen. Wat moet ik me voorstellen bij er Nou ja, ik, gaan? Ik, ik, ik heb destijds ik heb, uh, ulo gehad. En toen heb ik... Uh, mijn vader was militair geweest. En ik kon goed leren. Ik kom uit een groot gezin. Maar ik was de enige die goed kon leren. Dus ik moest en ik zou studeren. Want ja, hè? Dat, dat moest je gewoon uit arbeidsmilieu. En je kon je opwerken. Nou, dan moest je dat doen. Maar mijn vader overleed toen ik 18 was. En toen heb ik... Uh, de bruid eraan gegeven, toen werd ik van school getrapt, ben ik, uh, omdat ik lang haar had. En niet naar de kappen wilde. En uiteindelijk uh, ben ik anderhalf jaar naar de kunstacademie gegaan. Maar dat was ook niet zoveel voor mij. Maar Tof toch is dat een wonderlijk antwoord op de vraag, hoe zag uh, naar de kloten gaan eruit? Ja, maar dat is de inleiding, <lacht> hè? Oké, okay, ja. Nee, en, en, en toen heb ik gekozen voor de muziek. En dus ik heb alles aan de kant gezet voor de muziek. En ik had in het Friese wel in bandjes gespeeld en dat ging gewoon... Zo wat crescendo. En toen kwam Fungus natuurlijk en dan ging het helemaal boom. Jij was de man. Ja, nou ja, we waren een, een, een, een goede groep. Zeker, zeker in het volks... Uh... En daar was toen het grote zwarte gat. Ja, en toen heb ik, kregen ze dus de kans om een solo al bij te maken. En ik heb er vier, vier gemaakt, geloof ik. En dat ging natuurlijk heel anders. Ik dacht van, nou, jij maakt een plaat en ah, kom maar binnen. En krant de, en radio, je, ik en TV. wil gewoon weten hoe zat jij erbij toen het niet meer lukte. Nou, toen zat ik in, in, een, in, een, in een heel zwart... Diepe zwarte put en geen touwladder naar boven. Nee, toen, nee, ik had geen werk, ik had geen inkomen. Dus ik moest een uitkering aanvragen. En, ja, ja, goed, dat ging van leeg. Ik ben een ik ontzettende binnenvetter, dus ik ben niet iemand die zich daar dan uh, makkelijk weer uit... Ik praat mezelf het uh, <laughs> liefst uh, nog dieper in die put. Raakte je de gitaar nog aan? Nee. Nee. Ik heb in 1980 kwam er nog een plaatje, 82, 83 heb ik nog gespeeld. Toen ben ik echt gestopt in 1996. Wat vond Trintje ervan, je vrouw? Ja, die heeft toen gezegd op een gegeven moment, als je nu niet wat doet, dan uh, ben ik vertrokken. Nou ja, en gelijke had ze. Maar ze ging niet. <lacht> nee, maar dat was wel heel vervelend. Ik was wel een heel vervelende mens, ja. een heel vervelende man. Ja. Die een beetje in zijn eigen zichzelf opsloot en ja, ook allerlei uh, fobieën ging ontwikkelen en angsten ging ontwikkelen. Zoals? Wat voor fobieën, wat ah. voor angsten? Uh, sociale contacten met mensen omgaan... Uh, mensen geconfronteerd worden met mensenmassa's en dat soort dingen. Ja, dat, het, het, het zit gewoon op een schaal. Uh, het een ja. naar beneden. Het is niet gering. We gaan even naar Indy Houtkamp en Honkbal. Ook belangrijk. Absoluut, Frank. Uh, het is uh, 3-0 voor Nederland geworden. Nederland speelt tegen Japan in de Harlemse Honkbalweek. En doet het goed. Nederland moet deze wedstrijd winnen en is op de goede weg... want we zitten in de tweede helft van de tweede inning... en Nederland leidt met 3-0... Ja, ik ben terug in Studio De Smet. Daar zit Sido Martens, de Nederlandse Bart. En wij praten over uh, smartelijke periode in zijn uh, loopbaan. Ja, dat mag je toch best wel zo zeggen. Ja, verdriet. Ja, tuurlijk. Ja. ja, ik was gefrustreerd. Ja, en, en, en de achtergrond was al niet zo vrolijk. Hè? Je refereert net even aan jouw vader. Hij was militair geweest in Nederlands-Indië. Als ik het wel heb. Ja, maar dat was voor de politionele acties en dat soort dingen. Ja. Hij, hij is toen hij 18 jaar was, is hij... Hier... Sorry, van huis gegaan, omdat hij het thuis ook niet kon vinden. Heb ik pas vorig jaar begrepen. En toen is mijn moeder overleden. En toen zaten wij als, als kinderen weer wat bij elkaar. Toen kwam dat te ja. spraken. Maar die is uh, op zijn achttiende naar, uh, uh, naar nieuw geneve vertrokken. Mensen die en die jou heeft daar jou... tien jaar uh, een fantastisch leven gehad. Vijf ja. jaar als militair en ja. vijf jaar blijven hangen. Omdat het zo geweldig was daar. De mensen die jou goed kennen, die, die, die uh, hebben jou, die, die ooit zo vrolijke Frans... die jouw vader was, uit de kroeg zien slepen. Ja. Ja, mijn moeder is op een gegeven moment vertrokken toen ik een jaar of elf, twaalf was. Toen ik op de lage school zat, een van de laagste klas. Nou, misschien was ik ook al tien. En toen is mijn moeder, ja, mijn moeder had, had een vriend, zeg maar. En die, ik kwam op een gegeven moment van school thuis. En toen was er niemand, lag een briefje dat ze weg was. Er lag een briefje op ja, jou te wachten? Op de keukentafel, nou voor iedereen. <laughs> voor mijn vader en mijn zus. Ik ben weg, mama. Ja, zoiets. Nou, ik ben weg. Dat nou, kan, kan, meer... kan inderdaad nog iets korter. Ja, ik, ja. ja. ik kan wel ik toch leren wat te herinneren. Ja. Maar dat was een hele nare periode. Die, die, ik wist niet hoe lang dat geduurd had. Maar volgens mij als zus heeft dat wel een jaar geduurd. We zijn ook wel eens een paar keer op bezoek geweest. Bij mijn halfbroer en halfzus. He, en, maar dat was gewoon heel vervelend. En mijn vader die wist natuurlijk ook niet meer. Die, die werkte dieper in de beerburg. Die is, ja, die werkte dus in geslag slag in de rondte. En mijn zus werkte ook. En ja, toen moest ik in het weekend was het helemaal raken. En toen moest ik hem uit de kroeg halen. Hoe liep het af met die vader? Mijn vader, uh, die kreeg uh, longkanker. Die is uh, op zijn 57 overleden. In 68. Was je moeder wel terug, dacht ik? Ja, toen was ze lang wel terug. Ja. Ja, ja. Uh, hoe dat ook gegaan is, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik denk dat ze binnenkwam en ze zei: Ik ben er weer. Nee, nee, ik kan me er echt niks van herinneren. <laughs> nee? nee? Nee, maar dat is heel raar. Maar dat ging, ging gewoon buiten je om of zo. Ik weet het niet, of je verdrong het, je wilde het niet weten. Op een gegeven moment was ze er weer. Op, op, op Suikerhart en bitterzoet. Je, je nieuwe uh, album, staat een nummer Zilver de Vis. Ja. Over je vader. Ja. Um, we gaan er eerst even naar luisteren. Ik zou zeggen, raap uh, de gitaar van de vloer van Studio De Smet op... en begeef je naar de microfoon. En achtergronden van het nummer verneem ik straks van ja. je. Sido Martens, live. Er vliegen vissen voor vliegende vissen voor de boot door het kanaal langs de woestijn weg van de klei, de natte grond verdronken kind, verstoten kind. Fijn besnaard uh, is het woord, kun je wel zeggen. Sido Martens. Zilver de vis. En dat is nou eigenlijk net het ene zinnetje dat ik niet kan thuisbrengen. Kijk, die hoge hoest van je vader die daar aan longkanker ligt te sterven in dat bed. Uh, maar zilver de vis. Nou, hij, hij, hij, heeft, uh, hij had een oude hutkoffer op zolder. En daar lag een, uh, een gevlochten. Uh, portefeuille in van de Holland-Amerika-lijn. Waar hij mee door het Suurstkanaal was gegaan. En hij heeft mij ooit een keer verteld... dat er vliegende vissen voor de boeg ah. zwommen zo. Nou ja, ah. dat vissen zijn een beetje zilverachtig, ja, ja, ja. Kwik, zilverachtig wezen. Dus zo kom ik daarop, mooi beeld. En hangen de, uh, vliegende honden in Indonesië... van die honden die hangen in de boom van die grote vleermuizen. Vliegende, ja. Ja. Honden noemen ze dat. Zeg, hoe, hoe makkelijk is het als je zo'n binnenvetter wordt hè, door zo'n jeugd? Uh, om zelf een, een, een amoureus leven te ontwikkelen. Amoureus leven, ja. Ja, dat is moeilijk. Je geeft je niet zo makkelijk. Ik geef me eerder in mijn liedjes, denk ik, dan zo. interrelationeel. Als, Inter Als niet je niet wil weten hoe het met jou gaat, moeten ze digitaal lijken ja, nou en zeggen: zing het Dan zetten ze mijn CD op. <laughs> nee, maar nou, ja, het, ja. Is, ja, het is gewoon heel moeilijk. En ik, ik maak me er altijd een beetje af. Ja. Ik vind dat altijd moeilijke onderwerpen. Maar thuis werd er nog gewoon nooit over. Er was geen affectie. Ja. Is gewoon. Moest, je, je moest jezelf redden. Is het dan zo dat als je dat niet krijgt of te weinig krijgt. dat je een soort van geamputeerd bent? Of kun je dat wel degelijk toch ontwikkelen? Kun je die ik ledemaat te krijgen? Is, ja, ik hoop dat het weer is aangegroeid. Ja. Ik hoop dat het altijd met mijn kinderen, met onze kinderen dan. dat je. dan probeer je dat wel. Maar ik denk dat ieder oud probeert beter te doen. Als Trintje hier nu zit... zit, in die lege stoel. tegenover ons. Ja. wat zou ze daar dan op antwoorden? Is het gelukt? En ze zegt, Trintje wat? Nou, ik denk het wel, dat ze juist zegt. Waar ziet ze dat aan nou bij jou? Mm, nou, dat, dat, dat voel je aan, denk ik. Onwillekeurig. Uh, dat hoef je niet te benoemen, denk ik. Ja, we zijn... ja. Alles wat je zelf uh, gemist hebt, zeg maar, in die jaren aan ouderlieden. dat klinkt heel, heel zwaar allemaal. Maar dat was gewoon wel zo. Mijn ouders werkten zich helemaal kapot. Ja. En je moest je kont maar redden. Daar kwam het ja. op neer. Ik heb Mijn jongste zusje heb ik opgevoed. Kwam ik van school en dan moest ik haar... Uh, uit bed halen, want mijn moeder ging s'middags dan ja. scholen schoonmaken. Dus die was dan weg. Scholen schoonmaken. Scholen schoonmaken. Ja. Scholen schoonmaken. Scholen ik. schoonmaken. Ja. Dat moet ook gebeuren. En dat eilt allemaal na als je daar uh, zit. Uh, gefrustreerd in wel. Na een tijd succesvol te zijn geweest met Fungus. Naar een mooie solo dingen te hebben gemaakt. En na de opkomst van, van de punk te moeten hebben beleefd. Uh, dan wil je niet meer. En, en al die dingen die resoneren mee. En hoe kom je dan op een gegeven moment weer aan het spelen? Door datzelfde stomme kapervaar, echt waar? Ja, ik weet. Ik, ik, ik ging ondertussen was ik weer wat aan het werk gegaan. en ik had een vriend van mij die had een reclamebureau en ik deed wel wat copyrightwerk en die moesten VVV moest een spotje hebben om Friesland te promoten, de meren, de wadden, dan oh ja. noem het maar op, de blauwe luchten, de frisse lucht. En dat wilden ze op wijze van Kapervaren. en toen zei ze bij de reclamebureau van, hey jongen, jij speelt toch in die band? Dat ga jij maar doen. Dus heb ik daar en toen dacht ik van ja, dat was in 1995, 96. Waarom doe ik niks wat met een dat ironie. Het ja. is een ironie dat dat oude nummer je dus eigenlijk ja. gewoon weer de wereld inslingert. Ja, toen heb ik gedacht van ja, het is ook stom om daar gewoon niks mee te doen. Ja. En toen heb ik het allemaal gewoon maar laten komen. Er is ook nog wel iets anders dat je live en kickingen heeft gehouden, geloof ik. Hè? Rennen. Ja, hardlopen, ja. Ja, nou, Dat is ook manisch geweest in die zin dat ik... Dat was een, een vervanging voor de muziek. En vervanging voor het feit dat ik geen werk had. Dus dan ging ik alles op gooien. En ik denk, elke dag wilde ik de rondweg bij ons sneller lopen dan de avond ervoor. Nou ja, dat werkt natuurlijk ook niet. Hmm. Dus dan loop je ook op een gegeven moment met je kop tegen de muur. Maar je injecteert jezelf in feite met een soort van drug. Ja. Een oppepper. Ja. ja. En is dat echt of is dat placebo? Nou, het is natuurlijk placebo, maar je maakt, ja, je maakt bij hardlopen... Uh, ja, endorfine aan, betamorfine. Dus er zit wel een verslavend effect aan, gewoon puur, ja. puur biologisch. Ja. Maar goed, nee, ik, ik, en ik wilde niet drinken en niet roken... omdat ik een uh, ja, slecht voorbeeld had wat dat Dus ik heb altijd gezegd, ik ga niet Die drinken. Ja. Je bent ook gaan schrijven voor bladen als Runner's ja. World en zo. Hè? Je, je hebt een boek, De Loper, gemaakt. Dus het, het heeft jou mede uit, uit dat ja. gat gesleurd. Ja, maar ah, je moet het toch nog zelf doen, hoor. En je, interessant... moet, je moet het inzicht krijgen. Oké, okay, je zegt dat het is, geestelijk is belangrijker dan, de, dan die fysieke kik. Ja. ja. Je moet gewoon het inzicht krijgen dat jij de enige bent... die dat kan bewerkstelligen bij jezelf. En dan kan je naar therapeuten gaan. Of, of Prozac slikken, weet ik veel. Wat de huisarts ook wel wilde, ja. was het was net nieuw. Maar... Dat inzicht moet je bij jezelf bekleiden. Wat ik wel grappig vind, is dat je even ook tegen de achtergrond van dat rennen... op zeker moment een, een nummer hebt uh, geschreven dat heet Foekje. Uh, ja. Vertel eens, wat voor ja, nummer is het? Het grote onrecht, hè? En dat ben ik ook, daar word ik wit heet van. Dat ja, bedoel, we leven in de sportzomer nu, de radiosport. Ja, Over, dus nee, Foekie heeft is natuurlijk groot onrecht aangedaan destijds. Wie de, was dat? Foekie Dillemma was een buren, een hardloopster. die op een gegeven moment sneller was dan Fanny Blanke Skoen. In die periode moet je zien, 1949, 1950 ja, of zo. Ja. Maar Fanny Blanke Skoen was natuurlijk de ongekroonde koning van de Koning Koningin 4 gouden ja, medailles uiteindelijk koningin. in Londen ja. hè, op de Olympische Spelen. We kennen het allemaal. En Foekie bedreigde haar positie. En de heer Jan Blankens was natuurlijk een machtig man. Ja, want hij was atletiek trainer, ja. maar ook chef sport van de Telegraaf. telegraaf ja. Ja. Ik bedoel, de Telegraaf had toen al enorm ja. veel macht. Ja, ja. Ja, ja. En, en wat deed hij? hij? Nou ja, ze hebben Fuquille maar kalt gesteld met een uh, pseudo sextest Omdat ze een man zou zijn. Nou ja, het is nooit bewezen. Er is nu wel onderzoek gedaan dat ze een genetisch mozaïek heeft of mm. zoiets. Mm. Dus het, het is wel een beetje. Maar uh, het was natuurlijk gewoon een vrouw. En die vrouw is overigens ook afgeserveerd. Zij bedreigde de koningin. Ja, ze bedrijven door de koningin. En die is zo verschrikkelijk afgeserveerd. Die is teruggegaan naar buren, wat een dorpje is, ergens ja. buiten een post in de buurt. En die heeft, uh, heeft nooit meer iets te maken willen hebben met de, de boze het buitenwereld. Het is wel fantastisch hoe al die dingen in jouw leven dus samenkomen. Ik bedoel, het, ja, de, de muziek, dat, dat rennen. Dat je, dus die muziek continu, eigenlijk als je uitklep, uitlaatklep uh, gebruikt, dat het ja, een soort van long is ballig bijna. En een, ja. een inlaat, die zuigt op. Ja. Ja, nou ja, goed, je functione ik functioneer dan nu. Ik, ja, het klinkt zo lelijk allemaal en aanmatigend... maar ja, ik, ben, ik ben nu wel beter in balans, zeg maar. Ik weet, ik weet wat voor dingen ik niet moet gaan doen... waar ik niet aan moet beginnen. En ik, ja, ik, ik, hoef, ik weet, ik heb een klein publiek... en dat zijn trouwe mensen en die vinden het mooi wat ik doe... en dat is hartstikke belangrijk voor mij. En Het is ook heel belangrijk voor mij om het te doen. Kinderen? Ja, kinderen heb ik ook. Wat voor kinderen? Hele leuke kinderen. Ook Hele binnen bijzondere kinderen. Uh, de een wel, de ander niet. Maar ze zijn ja, ze hebben altijd Asperger. De een wat erger dan de Maar Asperger? Autistische uh, afwijking. Ja, dus we nou is een hele sterke introvertie. Ja. En ja. naar binnen geslagenheid. Ja. Is dat dan genetisch? Of heb nou, dat... Ik denk het wel. Ik denk toch wel dat het. Uh, ja. Maar bedoel, die, die, die, die verstilling van jou, die is toch niet gaan zitten in je cellen of zo? Die, die, die kun je misschien hebben overgedragen door je attitude. Maar die zit toch niet in je bloed? Of... Nou, ik denk wel dat het gewoon in aanleg ook aanwezig is. Ik kan bijna niet anders. Ik heb altijd een, uh, thuis en, en op school overal. Ik stond altijd aan de kant en bekeek het, weet je wel. En trok mijn eigen plan en ging in mijn eigen wereld leven. Ja. ja. He, beetje, en, en zijn ze wel gelukkig geworden. Gelukkiger dan jij misschien. Ja, dat kan ik nu moeilijk beoordelen. Ik hoop het. Ja. Ik, ik, wij willen ze in ieder geval alle kansen geven om zich te ontplooien en te dingen te doen die ze graag willen doen. Onze, dochter heeft dat gemaakt. Die heeft de, de, de hoe kunstacademie je ver... ja. afgesloten. En die is hartstikke uh, nou, goed dan, bezig. Maar goed, als ze gaan komen uh, waar jij bent gekomen... dan is dat uiteindelijk toch een heel gelukkig punt. Ja, maar niet je... dat diepe dal. Nee, maar hier zit nu wel een man toch behoorlijk te glimmen. Ik bedoel, uh... Ja. Ja, nou ja, goed ja. Ik ben nu 63. Mag je ook wel een keer, hè? Pardon ja. ja. <laughs> nee, maar ja, je, je hebt er niet zoveel aan. Ik heb mezelf genoeg pijn gedaan op dat gebied. En nu, ik kan het nu kwijt, zeg ja. maar... Nou, dat is mooi. En het is ook geweldig dat je dat hier hebt willen vertellen in de sportzomer. <laughs> Ik dank je zeer, Sidemart. Er is nog één keer de titel: Suikerhard en Bitterzoet. En Radio Sportzomer gaat verder met Robert Meder en Herman van der Zand. Hoi.